9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De republikeinse senator Mitt Romney zal voor afzetting van president Trump stemmen. Dat heeft u bekendgemaakt enkele uren voor de stemming in de senaat. Romney, een voormalige presidentskandidaat... is waarschijnlijk de enige republikeinse senator... die samen met de democraten voor afzetting zal stemmen. En dat betekent dat Trump blijft zitten. Want om hem af te zetten is een tweederde meerderheid nodig. En die wordt bij lange na niet gehaald. Bij het vliegtuigongeluk op een luchthaven van de Turkse stad Istanbul zijn vandaag geen 50, maar 120 mensen gewond geraakt. Er zijn geen doden gevallen. Het toestel, een Boeing 737 van Pegasus Airlines, had een ruwe landing, kon niet afremmen en belandde naast de landingsbaan. De brand die ontstond kon snel worden geblust. Het is de tweede keer in vier weken tijd dat een vliegtuig van de baan raakt op dit vliegveld. Op 7 januari gebeurde dat met een ander Pegasus-toestel.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 For all of us, one world is for all of us. One world is enough for all of us. This is a subject invention. Oh, we a special invention. It's different world world world me. For I shall not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 Volum van deze week. De hele week gaat het er al over. Thierry Baudet vloog op Instagram en Twitter uit de bocht en weigerde maar enige excuus aan te bieden. Voor de mensen die uh, echt dit weekend onder een steen hebben gelegen, Thierry Baudet schreef van... Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen lastig gevallen door vier Marokkanen in een trein. Aangifte doen is natuurlijk volstrekt zinloos. O lieve kinderlijke naïve Nederlanders, stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul, red dit land. Vervolgens waren er ooggetuigen die het voorval in de verklaring ontkrachten. Het waren niet vier Marokkanen, maar drie treincontroleurs in Burger... en één politieagent in, in Burger, beter gezegd... Het waren zijn dierbare vriendinnen die weigerden mee te werken. Ze gingen daarbij zelfs zover dat de politieagent gedreigd heeft om ze direct mee te nemen naar het bureau. Hoewel Thierry Baudet wel aangeeft dat hij te voorbarig was en niemand wilde kwetsen die geen kwaad in de zin had, heeft hij geen excuus gemaakt. De politie onderzoekt zelfs of er nu sprake is van een strafbaar feit. Vervolgens zegt de heer Baudet ook nog eens dat het geen racisme was. En dat is mijn punt. Steeds vaker hoor je dit argument. Het is geen racisme. Ik bedoel het niet racistisch. Ik ben geen racist, maar... Uh, maar een ieder die het nodig vindt om vooraf een zin te zeggen... dat hij het niet racistisch bedoelt of dat hij geen racist is... Moet zich eigenlijk af gaan vragen of dat wat hij of zij gaat zeggen misschien niet toch heel erg racistisch is. Negen van de tien keer is dat namelijk wel zo. En ook al bedoelt iemand iets niet racistisch, dan wil dat niet zeggen dat het niet zo is. Iedere man die een vrouw onvriendelijke opmerking maakt, zelfs voor de grap, is op dat moment vrouwenonvriendelijk. En dus seksistisch. Dit geldt voor racisme net zo hard. Nu durf ik hier direct te zeggen dat uh, ik aanneem dat de meeste mensen de heer Baudet en ook de heer Wilders doorgaans racistisch vinden. Blijven beweren dat dat niet uh, zo is en dat ze dat niet zijn slaat echt nergens op. Maar ik durf zelfs te zeggen dat de meeste Nederlanders racistisch zijn. En eigenlijk zelfs de meeste mensen racistisch zijn. Ook ik. Net als dat de meeste mannen best wel vaak seksistisch zijn. Maar de meeste vrouwen zijn dat ook. Maar zolang je je dat beseft... en het zoveel mogelijk probeert te voorkomen... dat het ook werkelijk je mond uitkomt... is er niet zoveel aan de hand. In denken doen we automatisch. We moeten er alleen niet naar handelen. Maar zodra mensen alleen al voor, veroordeeld worden... omdat zij mogelijk een niet-Nederlandse afkomst hebben... gaan we gewoon veel te ver. Don't judge a book by his cover... Een vuistregel die ik altijd mezelf voorhoud... zodra ik merk dat ik zelf in een hokje aan het denken ben. Want mensen met overgewicht zijn niet automatisch vreedzakken. Mensen met Marokkaanse afkomst zijn niet automatisch crimineel. Moslims zijn niet automatisch extremisten. En katholieke priesters zijn niet automatisch pedofiel. Van Thierry Baudet verwacht ik niet dat hij zijn excuus maakt... omdat hij niet inziet wat hij fout heeft gedaan. Hij is gewoon een arrogante racist. Maar dat wil niet zeggen dat ik iedere blanke man met een studentico's uiterlijk ook zie uh, als een racist. Zelfs de gemiddelde forum- en PVV-kiezer zie ik niet als een diehard racist. Wel denk ik dat veel van hen de definitie van racisme eens na moeten kijken in het woordenboek. Of ben ik nu zelf racistisch?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 Um, door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of natuurlijk een, een mailtje te sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl Of natuurlijk reageren via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Um, voor de mensen die uh, zich afvragen van hoe kom ik daar nou? Nou, de link staat ook op onze op onze Facebookpagina. Uh, van hun uh, website. Um, nee, van hun Facebookpagina. Ook van hun Facebookpagina. Ik zal ik link... zal, ja, zet de link yeah. van de website. Gaan we er nu ook nog op zetten? Uh, van buurtgezinnen.nl, uh, uh, zodat in ieder geval de contactgegevens bekend zijn. Uh. Maar zet ik jouw contactgegevens misschien even bij? Ja, ik krijg ja. nu een dingetje naar mij toegeschoven. Die ga ik er nu opzetten. Ja, er komen dus ook de, de juiste voor Zandvoort uh, contactgegevens in. Ik neem aan dat je ook Bentveld uh, valt. Want wij vallen ook nog uh, gedeelte onder Bentveld. Alles wat onder de gemeente Zandvoort valt... Oh, uh, daar val, val jij onder. Zeker. Dat, uh, ja, ja. En de uh, luider, uh, luisteraars hebben ze daar ook nou een... Uh... Nou, voor heemsteden kunnen in ieder geval de steungezinnen zich bij mij melden. Mm -hmm. Dat is ook best fijn, omdat het, nee, het zou best ook kunnen zijn dat een, een ouder in Zandvoort zegt... nou, ik wil best ondersteuning, mm -hmm. maar dan liever iemand van buiten het dorp. Nou, hoe mooi zou dat niet zijn als er bijvoorbeeld een, in nou ja, een uh, ja. gezin zich aan wil melden. Mm -hmm. uh, of mogelijk vanuit Hoofddorp, of, nou, nou ja, noem het maar op een omliggende gemeente... En dat kan natuurlijk ook prima. Ja, ja, ja. dat. Uh, uh, nou zag ik op de website dat er in Haarlem ook uh, mensen. Ja, we zijn nog. We hebben nog een redelijk breed uitzendgebied. We ja. zenden uit tot en met de IKEA en tot en met uh, begin Hoofddorp. Dus. Um, is het misschien handig <laughs> om de, de mensen uit Haarlem... Jullie, uh, daar moet u niet deze contactgegevens voor gebruiken. Uh, oh, dat mag ook. Dat mag dat ook, ma mag ja, ook. U mag ook uh, naar deze contactgegevens uh, bellen. Uh, maar het zit ook, uh, er is ook iemand in Haarlem aan de slag. Uh, dat ben, ben ik, ik ook. Ben je ook Oh, ja. ook dezelfde. Nou, ja. dat is helemaal mooi. Dat, uh, uh, dus voor Haarlem uh, uh, doe je het ook. Uh, is het in Haarlem al lang, langer of ook nee. vanaf 1 januari? Nee, ook vanaf 1 januari. Ja. ja. Dat, uh, en... Uh, Um, ben jij benaderd door um, buurtgezinnen.nl? Of um, hoe nee, is dat het gekomen? Is, het, uh, nee, ik, uh, um, ik heb vergelijkbaar werk gedaan de afgelopen elf jaar. Mm -hmm. uh, alleen dat was heel erg gericht op gezinnen met een kind met een beperking. Ja. Dus daar probeerde ik eigenlijk hetzelfde voor te doen. Daar zocht ik dan een vrijwilliger of een gastgezin voor... Waar de kinderen dan uh, konden verblijven. Of ja. uh, waarbij de vrijwilliger naar uh, het gezin toe kon komen. Om, uh, om ja, met het kind aan de gang te gaan eigenlijk. Mm -hmm. um, toen ik hoorde van buurtgezinnen. En dat dat eigenlijk zo'n mooi project is. Uh, ben ik naar de gemeente Haarlem gegaan. En uh, heb ik gezegd dat zou er toch eigenlijk moeten komen. Want ja. het is zo'n prachtig initiatief. Uh, wat, wat ook echt wel heel succesvol is gebleken inmiddels. Er zijn effectrapportages van gemaakt. Mm -hmm. En het, uh, nou ja, de, de opbrengsten zijn ook gewoon echt heel goed. Ja. Dus het voorkomt ook hulpverlening. En het kan ook naast hulpverlening. En dat vind ik ook zo mooi daaraan. Uh, maar ook als hulpverlening nog helemaal niet in beeld is. Maar mensen gewoon vragen om nou ja, een steuntje in de rug of wat extra hulp. Dat dat ook allemaal kan. Ja. Ja. Dus ik was zelf ook heel enthousiast over buurtgezinnen... Dus ik ben eigenlijk de boer opgegaan um, met dat te verkondigen... dat het toch zo mooi zou zijn als het hier in de regio zou komen. Mm -hmm. En toen bleek dat niet alleen Haarlem, maar ook de gemeente Zandvoort... dat wel, uh, wilde, wel, ja, ja. wel wilde gaan doen. Ja, toen was ik om. Toen dacht ja. ik, dan ga ik solliciteren <laughs> ook. Mm -hmm. En dan uh, uh, zeker voor Zandvoort... Ja. Uh, vind ik heel fijn dat ik dat, uh, dat, ik dat mag ja, doen. Dat is toch je eigen gemeente? Zeker. Dat, uh, ja. Ja. Maar een gezin hoeft niet daadwerkelijk al in de hulpverlening te zitten? Zeker niet. Nee. Nou, dat is, dat is wel belangrijk om te vermelden natuurlijk. Ja. Dat mensen niet het idee hebben van... Uh, ook al zijn er andere vragen... dus niet per se hulpverleningsvragen... dan nee. kan je ook bij jullie terecht. Uh, ook ook dat, wat dat uh, betreft. Ja. Ja, en, dat, en er uh, is eigenlijk ook niets waarvan we zeggen... dat doen we niet. Uh -huh. Hè? Dus of dat het nou een vraag is... Uh, met ouders die mogelijk met... Uh, um, ja, met, met, met vraagstukken zitten over de opvoeding... of die zelf in een kwetsbare situatie zitten... Of, waarvan kinderen misschien wat extra's vragen dan gebruiken. Een, een, een, een gek idee, hè? Uh, een moeder die uh, bijvoorbeeld geen auto heeft en dus ook niet uh, of met uh, twee andere kinderen heeft, dus drie kinderen heeft, Eén kind moet voor de sport, want die is heel goed in sporten, ja. moet elke week naar Haarlem voor ja. een uur of een uur naar uh, Alkmaar. Ja. Ook daarmee met zo'n vraag zou je eventueel bij jullie terecht kunnen. Nou, wat, wat, wat ik dan? Eigenlijk wat, wat ik als eerste zou denken, mm -hmm. is kijken wie is er verder in de, in de buurt. Ja. Hè, die mogelijk ook een kind heeft die daar uh, uh, sport, nou ja, top, of sport ja. bedrijft. Hè? Mm -hmm. uh, wat voor uh, dus ook een beetje out of the box denken um, wat daarin mogelijk is. Ja. En mogelijk is het ook wel meer dan alleen het vervoer, maar komt daar nog wel meer bij kijken. Ja. Dus daarin uh, uh, kijken we zeker ook mee. Het, het is wel zo dat we het over gezinnen hebben die in een kwetsbare situatie zitten. Ja. He, dus als je zegt, ja, het gaat puur om het vervoer van A naar B, dat is nou ja, wat minder gebruikelijk. En dan zou je eerder kunnen kijken van, ja, in wat voor een vervoersvorm zou dat dan uh, kunnen passen? Kunnen. Ja, natuurlijk. Het is echt wel bedoeld op ook een stuk emotionele ondersteuning. Training. Of ja. van de ouder, of van de kinderen. Uh, en dat kan ook best in praktisch oogpunt uh, uh, wat, wat bij komen kijken. Mm -hmm. uh, maar ja, het is altijd wel met het idee dat het om een, een kwetsbaar gezin Zingra. gaat. Maar hoe gaat het nou precies in de werk? Want ik meld mij aan, en dan? Nou, hartstikke leuk! <laughs> Nou, dan ga ik eerst met jou... Uh, even een, een kort telefonisch gesprekje hebben... van joh, met welk idee meld je je aan? Wat, uh, wat, wat denk je... wat buurtgezinnen voor je zou kunnen betekenen? Heb je daar al een idee van? En vervolgens maken we zo snel mogelijk een afspraak. Mm -hmm. En dat is ook wel het uh, idee achter buurtgezinnen... op het moment dat een gezin zich meldt... dan uh, is vaak de, de, de aanloop ernaartoe best al lang geweest... Dus voordat mensen hulp vragen, is er meestal al wat tijd verstreken. Ja. Op het moment dat ze om hulp vragen... moet dat niet nog heel veel langer duren voordat ze gehoord worden. Dus we proberen echt zo snel mogelijk die afspraak te maken. En um, nou ja, ik, ik probeer dat dan eigenlijk binnen een paar dagen ook wel gedaan te hebben. Ja. Um, dus dan gaat het eerste gesprek plaatsvinden... en dat is dan eigenlijk gewoon kennismaken. Wie ben ik vanuit buurtgezinnen? Wat kan buurtgezinnen voor je betekenen? En wie ben jij met je vraag en je kinderen? Uh, en wat, wat zouden we kunnen betekenen voor je? Mm -hmm. nou, op het moment dat, uh, dat dat eerste gesprek geweest is... dan laat ik ook een vragenlijst achter... om een beetje in een beeld te krijgen nou ja, hoe het gezin in elkaar steekt. Dus wat ja. vind je belangrijk? Hoe omschrijf je je gezin? Doe eens in drie steekwoorden uh, je, ge je gezin neerzetten... Uh, voor mij ook om een beeld te krijgen wat zoek ik nou eigenlijk en wat past daar goed bij. Nou, in een tweede gesprek, dan kom ik weer bij je thuis. En ik vind het dan ook heel fijn als ik de kinderen of het kind nog niet gezien heb, uh, om daar dan ook even kennis mee te maken. Uh, en dan gaan we ook samen de vragenlijst doorlopen. Om ook te horen nou ja, wat, dat, uh, wat je daarin genoemd hebt. Staan daar nog bijzondere dingen in? Uh, zijn er nog belangrijke dingen voor mij om te weten? Die, nou ja, die je misschien niet zo snel zou noemen, maar die wel van belang zijn. Um, dan maak ik een zoekprofiel, noemen we dat. Dus ik schrijf een, uh, een tekstje met uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, voor een meisje van anderhalf. Ben ik op zoek naar een warm steungezin. Uh, waar ze lekker kan spelen. Waar ze mee op pad kan. Waar ze welkom is. Dat ga ik plaatsen op de website van buurtgezinnen.nl. En op onze Facebookpagina. Ja. Nou, dan hoop ik natuurlijk dat een heleboel steungezinnen zich gaan melden. En dat ik de keuze heb uh, waarvan ik denk wat het beste past ook bij dit gezin. Ook daar bij het steungezin heb ik weer twee gesprekken. Ja. Eerst een algemene kennismaking en daarna wat dieper op ingaan... wat het gezin belangrijk vindt. En voor mij de taak om te kijken... welke twee gezinnen passen dan ook eens goed bij elkaar. En dan kijk je heel praktisch naar een dagdeel of dat het past. Leeftijden van andere kinderen die daar uh, mogelijk uh, uh, ook in het gezin zijn. Of dat dat past. Maar ook qua persoonlijkheid. He, wat ja. breng je mee en wat is belangrijk... En op het moment dat een kind bijvoorbeeld heel veel rust en regelmaat nodig heeft. dan is een heel groot gezin waar uh, behoorlijk wat chaos en uh, activiteiten. en uh, in- en uitlopen, is misschien dan niet zo handig. Dus het is aan mij om daar een goede uh, match in te zoeken. En op het moment dat ik denk dat dat een, uh, een, een goede match zou kunnen zijn. stel ik het voor aan beide partijen. en gaan we kennis maken. Ja. En ook daar maken we dan, uh, nou ja, uh, spreken we uit wat de wens is. Komt het een beetje overeen, wat beide partijen ervan vinden. En dan de volgende dag bel ik van, joh, wat vond je ervan? Geef je groen licht? Gaan we dit, uh, gaan we dit voortzetten? Uh, of moet ik gaan verder zoeken? Ja. Is het een mismatch? Mm -hmm. nou, op het moment dat het een goede match is, dan gaat het steungezin een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Dat moeten alle inwonende personen van 18 jaar en ouder om in ieder geval te kunnen laten zien... dat ze nooit ergens voor veroordeeld zijn geweest. Mm -hmm. uh, en op het moment dat de VOG al binnen is... de verklaring omtrent gedrag... dan kan het contact ook starten. Ja. En dat spreekt me al af of dat inderdaad nodig was. Ja. Ja, ja, zeker. Wij vergoeden die ook. Dus uh, daar, uh, daar is verder geen kosten aan, uh, voor gemoeid voor het, uh, voor het steungezin. Mm -hmm. Maar alle personen van 18 jaar en ouder moeten een VOG uh, uh, overhandelen. Ja, dan moet je tegenwoordig in bijna elk ja. dienstverlenend vak... moet je tegenwoordig wel iets met een VOG wel, ja. te, uh, ja. hebben. Nou ja, en zeker ook in het contact met kinderen. Ja, ja dat is heel uh, helemaal logisch. Ja. Dat, uh, ja. Echt helemaal logisch, ja. maar... Nou ja, en op het moment dat, uh, dat we dat hebben vastgelegd, dan hebben we een proeftijd van twee maanden. In die twee maanden heb ik af en toe appcontact en uh, vraag ik van joh, loopt alles nog naar wens? Is het zoals jullie het bedacht hadden of uh, nou, moeten we even bellen of gaat mm -hmm. het eigenlijk allemaal wel? <coughs> en na twee maanden komen we weer met z'n allen om tafel om te horen, is dit er wat je ervan verwacht had? En gaan we verder. Ja. En dan maken we hem echt helemaal rond mm -hmm. en dan... Uh, Spreken we ieder half jaar weer een evaluatie af? Ja. En uh, mijn bemoeienis zal in de eerste instantie nog wel af en toe zijn. Uh, even een WhatsAppje of even een kaartje. Of even horen hoe het, uh, hoe het met het gezin gaat uh, van beide kanten. En eigenlijk na een jaar ga ik wat meer naar de achtergrond. En op het moment dat dat nodig is, uh, weten gezinnen mij te vinden. En dan blijft het bij ieder half jaar even contact hebben. En mm -hmm. na twee jaar sluiten wij het af. Ja. Dus dan stappen wij eruit. En op het moment dat de uh, gezinnen elkaar ja, nog steeds in contact zijn... Ja, dan kun je dat eigenlijk eerder zien als een vriendschap die is ontstaan. Ja, dat tuurlijk, ook, we maar dat is... ook. Dus dan kunnen wij als buurtgezinnen er tussen tussenuit stappen. Ja. En tuurlijk als er in de tussentijd iets verandert in de situatie... of er is wel weer hulp nodig... Dan kunnen mensen ons altijd weer contacten. Ja, en het kan natuurlijk... De, de, de vraag kan veranderen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon afneemt. omdat. Ik kan me voorstellen dat als ik nu hulp zou hebben met mijn zoon. Omdat hij nu echt nog maar tien is. Um, maar ja, straks wordt hij tiener. En gaat hij naar de middelbare school. Dan kan het zomaar makkelijk zijn. Dat het langzamerhand minder wordt. Want ja... Toen ik tiener was, was ik ook vaker alleen thuis, even wat langer. En wil niet zeggen dat ik het goed altijd goed vind hoor. Ik bedoel, kinderen moeten vooral aandacht hebben, maar ik kan me voorstellen dat waar ik nu soms twee tot drie uur hem alleen laten zitten, dan denk ik, oh, nou moet hij weer even alleen zitten. Zal ik dan makkelijker denken, ja, nou, is hij even alleen thuis? Kom nou, dat vindt hij volgens mij helemaal leuk. Ja, ja. <laughs> wel? Nou ja dus die behoefte verandert. Ja. Hè? En misschien, en dat, dat, dat is ook wel het mooie van buurtgezinnen. er wordt ook altijd gevraagd aan degene die vragenzin is... zou je op een zeker moment misschien zelf ook steungezin kunnen zijn? Hè? Dus dat ja. is mooi ook in de wederkerigheid. Um, nu heb je het misschien zelf heel hard nodig... maar wellicht over een aantal jaren dat jij het voor een ander ook kan betekenen. Ja. En dat zijn dan vaak wel heel vaak de trouwe mensen. Want die hebben het, dat hebben we, hadden we het over met Prakke uh, voor Zandvoort. Natuurlijk ook al. Vaak de mensen die zelf eerst steun hebben gehad of uh, uh, nodig hebben gehad. Die gaan daarna sneller ook steun aanbieden. Ja, omdat en blijven dat doen. Omdat je weet hoe het is ja. om, de, om, de, om, om de hulp nodig te hebben. Dat. Uh, ja, nee. Dat... Goh. Ja, maar dat maar dan ben ik heel... wel heel druk met mijn vrijwilligerswerk straks hoor. Ja. Nee, Helemaal. maar ik denk dat het gewoon... Je, je, kijk, op het moment dat je zelf door zoiets gaat. Um, als je er eenmaal uit bent, dan is je visie gewoon zo veranderd. Ja. Tenminste, ik hoop, dat, ik hoop dat voor iedereen dat geldt. Maar voor mij was dat wel zo. En... Um, ja, als ik, als ik bijvoorbeeld drie pakken pasta heb en ik doe er niks mee... en ik kan er wel iemand blij mee maken die er een week van kan eten... Ja, nee. zie ja. jou nu kijken. Nee, nee, nee. Pasta heb ik zat. ik dacht dat juist. Ik heb heel veel pasta. Nee, maar ja, kijk, weet je, het is hetzelfde. Nou ja, ik had heel veel beautyproducten, ja. ja. Uh, als ik daar iemand blij mee kan maken, als ik er zelf niks mee doe, graag. Weet dat je? Nee, dat, dat nou ja, ik moet ik de luisteraars nog zeggen. Vorige week heb ik die tas toch gekregen... voor de de luisteraars de tas gekregen van Prakkie. Uh, van die vrouw. Uh, uh, bijna alles is al op. Er zat geloof ik één ding tussen die mijn zoontje en ik... Uh, allebei niet uh, lekker vonden. Maar die, die zagen we pas... Uh, maar voor de rest uh, kan ik het gebruik, uh, kon ik het allemaal gebruiken in de gerechten. Dus... Uh, Had ik ben Helemaal goed? blij mee. <laughs> nou ja goed. Het is toch, ook al is het dan één maispotje waar uh, Ik ging reps eten. Dus uh, ik moest nog wel twee maaispotjes. Mijn zoon en ik eten veel. Vooral mijn zoon. Uh, wel twee maaispotjes erbij kopen. Maar het scheelt toch wel een maaispotje. Ja, uh, we, we, we, elke cent en uh, alle dingen. Die, mijn zoon is uh, gek op bruine bonen. Ja, ik helemaal niet. En gek op witte bonen. En wat, dat ben ik ook helemaal niet gek op. Maar hij wel. Ik koop het normaal gesproken nooit voor hem. Zeker omdat ik er geen geld voor heb en ik het niet eet. Nu kon die bruine bonen eten. Vond hij heerlijk. Ja, maar nu is het bij FOMAR heel veel dingen in euro. Ja. Neem wat extra mee en geef het aan, uh, geef het aan Kim van Prakkie. Ja, ja, zeker. Nou ja, kijk. En niet, al is het niet om mij te helpen, is het juist voor. Nee, in Zandvoort zijn er ze Mij even niet meegerekend, want ik sta officieel in Haarlem uh, uh, aangeschreven, maar uh, zijn er 27 gezinnen die gebruik maken van. De voedselbank. Die geregistreerd staan. Die zijn hè? geregistreerd. Ja. En, en er zijn heel veel of... mensen die niet ja. geregistreerd staan. Dus, en dat zal met uh, hoe heet het, uh, buurtgezinnen natuurlijk ook zo zijn. Een hoop gezinnen. Die nog niet in beeld zijn. Die niet in nee, beeld zijn. Maar dat maar dan, uh, is nou vanavond vast anders. Nou, dat hoop ja, ik we wel. wel. Wij <laughs> hopen wel. Uh, luisteraars zeggen het in ieder geval voort. We, we gaan het zo verder nog spreken, Hier heeft u even muziek.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 Weer bij mezelf verricht. Yeah. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander yeah. Want ik ben verder weg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen. Ik hou van mij mezelf gewoon zo als ik ben, want ik hou van jou. Betekent meestal: schat hier, heb je mijn problemen? Los maar op. Yeah. Leef in een hel, verwacht van jou de heen. Ja. jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig, yeah, yeah. omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van jou joh, maak de ander overbodig, ware liefde geloven begint altijd bij jezelf, want ik hou van jou, is niet.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 ZFM Het geluid van Zandvoort.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 Moi moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts, goûtez papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez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 Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai, Compté mes doigts, hey. Où t'es va pas où t'es, Où t'es va pas où t'es, Où t'es va pas où t'es, Où t'es, où où va pas où t'es, Où t'es va pas où t'es Welkom terug, dames en heren. We hebben het in Zandvoort aan het woord... over buurtgezinnen.nl. Een nieuw initiatief hier in Zandvoort... en Haarlem natuurlijk en omstreken. Um, de, uh, u kunt alle informatie natuurlijk vinden... op uh, uh, Zandvoort uh, aan het woord. Nou, Ik heb me aangemeld. Ik heb het hele proces doorgemaakt en dergelijke. Als ik nou... Um, als de hulpvraag nou direct uh, verandert, of er, er is geen gezin te vinden... of dergelijke... Um, wat doe je dan? Jijzelf als, als, als begeleider. Als... Nou, aan mij natuurlijk de taak om het zo goed mogelijk te verkopen, ja. om er een leuk verhaaltje van te maken, wat ik ook op Facebook en op de webs website plaats. Mm -hmm. Stel nou dat er echt geen respons op komt, ja, dan zou ik goed moeten kijken naar wat heb ik nou opgeschreven en waar kan het nou aan liggen dat daar geen reactie op komt. Ja. En nou, ik denk als ik het van andere collega's hoor... elders in het land... dat dat denk ik niet zo heel vaak voorkomt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je de plank volkomen slaat met mm -hmm. hè, wat ik heb opgeschreven. Dat ik misschien wel denk, nou, zo is het. Maar dat het helemaal niemand zich daartoe aangetrokken voelt... of, of nee. dat het aanspreekt. Dus dan moet ik gaan kijken... wat, wat moet ik mogelijk anders gaan omschrijven daaraan? Ja. Of misschien is de vraag wel veel te groot... En moet ik hem misschien wel veel kleiner maken. En ja. dat ik gewoon zeg... Nou, voor de zaterdagmiddag zijn we op zoek naar een echtpaar... die een meisje wil opvangen om gezellige dingen mee te doen. Ja. Eventjes het dorp inwandelen. Misschien de kinderboerderij bij de Centerparks eventjes bezoeken. Op de terugweg samen nog wat drinken. En je hebt er een hartstikke leuke middag mm. bezorgd. En moeder heeft even haar handen vrij gehad. Um, dus um, op het moment dat daar niet direct een, een koppeling ontstaat of niet direct een match, ja, dan, dan moet ik hard aan de slag om te gaan kijken hoe ik dat. Uh, voor, elkaar, voor elkaar ga krijgen. Ja, ja. Dat, uh, nee, dat snap ik. Dat, dat snap ik heel goed. Um, uh, uh, hoe ben jij zelf dan in dit werk? Want je zei, ik, hiervoor heb ik het al uh, gedaan, maar dan met. Uh, Gezinnen met een kind met een beperking. Met een beperking. ja. Um, uh, hoe ben je daarin gerold? Want het is toch wel een, een vrij specifiek uh, ja. beroep. Ja, nou ja, ja. Ik helemaal waar. Ja. <laughs> nou, ik ben, een, uh, ik ben eigenlijk ooit, ben ik, uh, als, uh, toen, toen mijn kinderen nog heel klein waren... ben ik als vrijwilliger bij Humanitas aan de slag gegaan... Mm -hmm. Um, nou, prachtige organisatie. En uh, ja, ik werd heel enthousiast ook van het werk wat ze daar deden. Toen is mij op een zeker moment gevraagd... of dat ik dat misschien ook als betaald werk zou willen doen. En toen mocht ik een project opzetten voor drie organisaties. Ja. En een van die organisaties was dus... Uh, die de gezinnen met een kind met een beperking bedient. Ja. En de dame die daar op dat moment het werk deed... Uh, die kon daar heel enthousiast over vertellen. En toen zei ik, oh, maar wacht even. Dat wil ik. Ik wil jouw baan. Ja. Dus zij schoot daar vervolgens op in de lach van... nou, ik ben voorlopig nog niet met pensioen. Totdat ze een aantal maanden daar, later daarop terugkwam. En dat ze zei, hoe serieus was dat? Zei, nou, het is niet dat ik tegen iedereen zeg, ik wil jouw baan. En doe me ook maar jouw baan. <laughs> en, en dat, dat, is, dat is wel heel serieus geweest. En zo is het eigenlijk gestart. Ja, ja. ja. En dat heb ik elf jaar echt met heel veel plezier gedaan. In, uh, in heel Zuid-Kennemerland uh, mocht, uh, mocht ik dat organiseren. Um, en um, nou ja, dus Daar valt natuurlijk Zandvoort en Haarlem valt daar ook onder. En dat merk ik nu dat dat me ook enorm helpt. Omdat je al dan met zoveel organisaties te maken hebt gehad. Nou, dat je kent dat, de mensen. Ja, dat is nu echt heel fijn. Ja. ja dus, dus euh, nou ja, dat maakt ook... dat je makkelijk ook uitgenodigd wordt... en gevraagd wordt van... goh, wil je iets komen vertellen? Wat een mooie, nieuwe, hè, mooie nieuwe dingen ben je aan het doen? Kom eens langs. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Ja. Dus dat betekent... Euh, nou ja, afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin... maar ook afspraak bij Homestart. Ook een product van, uh, van Humanitas... Um, maar ook bij een uh, sociaal wijkteam. Ja, hè, zoals ja. bijvoorbeeld ook in, uh, in pluspunt zit. Maar krijg je dan ook, want dat is even dat is heel stom hoor. Maar is, krijg je dan ook bijvoorbeeld vra van vragen die helemaal eigenlijk niks met buurtgezinnen te maken. Uh, niet met jouw directe werk te maken heeft, van, van bijvoorbeeld vragende gezinnen? Nou, dat heb ik nu nog niet meegemaakt. Mm -hmm. Nou ben ik nog, hier natuurlijk nog niet zo heel lang onderweg. Maar ja. ik heb. Nee, ik heb nog geen vraag gehoord waarvan ik denk, oh nee, maar dat kan nee, maar Ik kan niet. me voorstellen dat als een gezin, uh, of ikzelf, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik doe een hulpvraag daaraan voor dit soort dingen. Maar ja, dan ben je toch aan het praten over dat er ook andere dingen uitkomen. Dat kan. Dat, uh, of dat je, bijvoorbeeld in mijn geval, ik, ik heel stom zou vragen... Um, Kun, kan jij zorgen dat Sociaal wijkteam eens een keer bereikbaar is? Ja. Uh, dat is een heel stomme vraag. Maar uh, als jij bijvoorbeeld uh, andere uh, Want jij hebt contacten met andere hulporganisaties, neem ik aan. Uh, dat mensen ook op die manier naar je kijken. Of ja. juist niet. Ja. Juist helemaal weg van. Ja, dus je bedoelt om die signalen ook te horen van, van bijvoorbeeld ja, ik, de ik, gezinnen... Ik, en die over te brengen aan, aan andere organisaties. Ja, kijk, ik bedoel, ik zei de gek... Uh, we praat zelfs met uh, nou ja, de hond, een paar honderd luisteraars die wij als ZVM hebben. Dus mij maakt het niet uit. Maar een hoop mensen zijn niet zo open. Dus ja. als ze eenmaal één iemand in vertrouwen nemen... in ja. dit geval neem ik aan jou... Ja. Uh, zou het toch kunnen dat ze ook iets vertellen, ja, vragen, ja. waarvan ze eigenlijk misschien naar een sojaal wijkteam zouden moeten of wat dan ook, maar ja, dat ze dat in eerste instantie toch niet durven omdat die schaamte nog? Ja, natuurlijk nou ja, kan dat. Mm -hmm. En daar kunnen we ook over in gesprek raken. En dan kan ik natuurlijk ook aangeven. En, en, ja, dat is dan wel het voordeel ook. Omdat ik dan al met veel organisaties te maken heb gehad. Dat je ook wel een beetje weet waar wat te koop is. Ja. He, dus op het moment dat iemand heeft... Uh, ik had Van de week had ik een, een vraag van een moeder. Uh, die, die, we hadden het dan over uh, uh, een, een steunouder uh, voor haar kind. Uh, maar eigenlijk zat ze ook met een hele praktische vraag. Bijvoorbeeld met aangepast vervoer. Ja. Nou ja... Dat zijn vragen die kan ik niet oplossen. Maar ik weet wel de weg. Ja, je weet wel wie je daarvoor moet... Nou, dus ik, ja. hè, dus ik, ik ga dat niet nee, je gaat uit dat handen doen. nemen. Maar nee. ik kan wel aanbieden van... goh, volgens mij moet je daar en daar. En als je nou die en die vraagt... en als het lastig is... Hè, dan kan ik best even met je meekijken hoe dat is. Um, maar het is echt bedoeld uh, dat ik meedenk op allerlei vlakken. Ja. Maar ja, de ouders blijven zelf natuurlijk ja, ja, wel... Ja, natuurlijk. De regie blijf je Precies. zelf houden. Maar ja. op zich vind ik dat vrij normaal. Uh, uh, steeds meer. Nou, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Daar heb jij eigenlijk ook nog steeds... tenminste de, gedeelte uh, de regie. De regie. Mm, mm. Uh, jij moet de instanties bellen. Dat doen zij echt niet voor je in eerste instantie. Nee. Later op een gegeven moment gaan zij wel de dingen doen. Maar in eerste instantie niet. Ja. Uh, maar uh, jij weet wel sneller de weg van... nou kan je misschien beter die bellen want of daar ja. terecht. Want je, je kan het wel via die dat, dat bereiken... maar dan ja. duurt het alleen maar langer. Ja, nou ja en het is zeker hè, om mee te denken, kan dat ja. absoluut. Ja. Kijk, en de andere kant van het verhaal is ook weer... op het moment dat een hulpverlener mij gaat bellen... wat ook, hè, wat ook gebeurt, ik word ook gebeld... bijvoorbeeld door een consulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin... Ja. En die gaan mij een vraag voorleggen. Kun je daar wat mee als buurtgezinnen zijnde? Nou, dan wil ik best meedenken. Hè? In mm. hoeverre we daar wat mee kunnen. Nou, over het algemeen kan dat eigenlijk allemaal wel. Um, maar de vraag wordt wel altijd weer teruggelegd. van: Maar kan het gezin met mij contact opnemen? Ja. Want hulpverleners kunnen best bedenken... dat het voor een gezin vooral heel erg goed zou zijn om om hulp te vragen. Maar als, zij het, niet doen... maar als het gezin daar niet aan toe is... Ja. Dan gaat dat niet werken. Nee. En het is geen gedwongen hulp. En, en mensen moeten vooral zelf heel erg uh, het nut ervan inzien. Ja, en de ja noodzaak maar ik denk dat het, dat het toch ergens uh, laagdrempeliger is. Voor mij was de instanties, dus ik heb het echt over gemeenteinstanties, waar ik het sociaal wijkteam toch ook wel een onderdeel van ja. vind, is toch vaak een stap verder dan bijvoorbeeld in de directe omgeving... Ja. Uh, een klein beetje hulp. Want dan voelt het ook meer als een klein beetje hulp. Ja. Niet meer als een giga-ding. Uh, ja. Nou, moest met schuldhulpverlening... zo, dan moet je wel naar de sociaal wijkteam mm. en zo. Dus dan, dan moet je daar wel uh, naartoe. Uh, maar uh, um, wat ik meer bedoel is... Met, met gewoon echt in je gezin... of nou ja, ja. even een, een dag dat je even ontlast bent... Ja. Um, Denk ik dat het laagdrempeliger is. Ja. Want, ja. ja. Maar ik denk dat er ook heel veel schaamte zit. Dat als je als ouder moet zeggen dat je wil ontlast worden. Dat het misschien niet zo heel makkelijk is. om. Nou, ik heb het gevoel onder mijn generatie ouders dat het makkelijker wordt. We, we sneller durven te zeggen van nee, het is heel zwaar. En waarom? Omdat wij komen toch nog van de generatie waar onze ouders vaak niet allebei werkten. Uh, hm. Of... Uh, de ene partner en de andere fulltime. Maar minder werkte als dat wij vaak nu moeten werken. Ik kom uit een gezin met een fulltime... Ja, nee, ik en zeg een niet, ondernemer. Nee. Dus. <laughs> mm. Ik zeg niet dat elk gezin zo was. Maar de generatie voor ons is traditioneler geweest... of tenminste onze ouders waren het er. Jaren zestig ouders waren behoorlijk traditioneel... toen ze moesten gaan werken en kinderen kregen. hoor. Dan uh, dan het is ook dus de echt... meest kapitalistische generatie uiteindelijk geworden. Want ze zijn... Uh, ze hebben al die dingen waar ze eerst voor streden... hebben ze vervolgens zelf verlogen. Nou, dus... bij mij thuis niet. Nee, bij jou niet. Maar... Bij mij thuis. Je bent een uitzondering. Uh... Nee hoor, bij ons niet. Maar gaan... in feite um, durft mijn generatie het sneller te doen... Uh, en, en jonger, omdat... wil je een huis kopen nu als gezin zijn... dan moet je allebei bijna fulltime werken... wil je überhaupt het huis kunnen betalen. Dat is één. Twee... Als je dan daarnaast nog kinderen hebt. Uh, of je ene werkt part-time en uh, full-time. Dan red je het allemaal nu net. Met je tijd. Met uh, de sportvereniging. En financiën. Want dat is toch wel heel vaak een groot probleem. Financiën. En dan hoeft er maar dit extra bij te komen. En het, ik bedoel, als ik kijk wat mijn zoon voor de middelbare school straks nodig heeft. Dan heeft hij een laptop nodig. En heeft hij... Dat hadden wij allemaal niet nodig. Die ko dure kosten hadden wij nou dus niet. We hadden een rekenmachine nodig. Ja, wow, 100 euro. <laughs> um, als het wel dat was. Nee, maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Het, het, het, de kosten, de, de stress, er moet veel meer. Uh, de maatschappij doet ook alsof we veel meer moeten. Het is niet zo dat het nou echt allemaal moet, maar doe je er niet aan mee, dan merk je. Nou, net als wat je ook zegt: van wat zullen andere mensen ervan denken? Nou, dat geldt ook als ik geen computer voor mijn zoon kan betalen, of mijn, mijn zoon heeft geen mobiel. Ben je wat, dan ga je niet mee. Dat nou is een mobiel. Uh, Volgens wel mij wel zo'n gewoon een mobiel. Wat zeg je? Volgens mij heeft jouw zoon gewoon een mobiel. Mijn zoon heeft gewoon een mobiel. Maar dat, heeft echte, dat had nog meer te maken met dat hij toen niet volledig bij me woonde. Maar nu wil ik het ook niet anders. Want anders kan hij me niet bellen. Nee. Maar zouden juist niet meer moeten gaan denken... Uh, I don't care wat andere mensen denken? Ben ik helemaal met je eens. Maar dat ben ik. Ja, nou ja, ik denk dat dat, dat, dat al een probleem oplost. Want dat zou je ook uit de schaamte kunnen halen. Als jij niet, kijk, als jij hulp nodig hebt en hoe vervelend het ook is. En of het nou met schulden is, of met opvoeden. Um, of, of met een prakje eten krijgen. Prakje uh, eten omdat krijgen. je zelf niet kan koken of wat dan ook. Ja. Weet je, er zal altijd een taboe op heersen. Um, maar kies je dan ervoor om in die schaamte te blijven zitten? Kijk, ik heb nu heel makkelijk praten, maar. Ik heb, <lacht> <laughs> ik heb jaren in die schaamte. Nee, maar ik heb jaren in die schaamte geleefd totdat het. Tot het, tot het totdat het zo aan water zo aan mijn lippen stond dat ik geen andere keuze meer had. Ja. En ik heb ook echt een, toen in de schoolseenering een jaar gehad dat ik er echt niet over wilde praten, maar op een gegeven moment dat ik erover ging praten en mensen zeiden van joh, weet je, had het nou gezegd. Dan had je had ik je kunnen helpen. Ja. En dat is natuurlijk echt een enorme enorme drempel en dat ben ik me ook echt van bewust. Maar als je moet kiezen tussen in de schaamte te blijven zitten of geen eten te hebben, of compleet over de rode te gaan... omdat je de opvoeding niet aan kan... en het kan op een hele simpele manier opgelost worden... Ja. stap dan alsjeblieft uit het feit... uit de angst wat andere mensen misschien van je denken. Want... Nee, daar, daar ben ik een beetje eens. Het enige wat ik er wel aan wil toevoegen... is dat ik juist zo'n initiatief als buurtgezinnen... juist daarom zo mooi vind... omdat het minder in het officiële zit. Maar dat is niet alleen buurtgezinnen, dat is ook Prakkie. Ja, prak die, nee, maar waarom is Prakkie zo'n e succes? Ja, ik denk we... dat Prakkie een heel groot succes, ook in Zandvoort is, omdat het veel laagdrempeliger is. En um, de insteek niet is van, um, ja, natuurlijk wel hulp, maar niet meteen uh, alleen maar van die hele grote hulp. Het is gewoon, ook kleine hulp is prima. Het is heel dat... laagdrempelig en ik denk dat het bij jou ook zo is, dat het... Veel makkelijker is om toenaring te zoeken naar, met jou dan dat ze eerst via een instantie moeten en dan heb je. Nou ja, als wat ik al weer... eerder zei, zoals het sociaal wijkteam. Sociaal wijkteam, als jullie luisteren, trek het je aan. <laughs> uh, ja, nee, dat ben ik. Echt. Bij, wij dat is je echt vaker jullie zijn telefonisch niet bereikbaar. Gewoon niet. Je, je kan vijf, zes keer op een dag bellen en je krijgt. Elke keer het antwoord hebben. Moet u het later nog een keer proberen? Ja, dat heb ik al tien keer gedaan. Ik krijg ze niet bereikbaar. Op mails wordt niet heel adequaat gereageerd. Maar je hebt maar één e-mailadres... en één telefoonnummer waar je naar kan bellen. Ik heb meer instanties die misschien les moeten krijgen... in het beantwoorden van e-mails. Ja, nee, dat, dat vind ik ook. Maar, uh, en dan is dit soort dingen veel laagdrengd. Waarom gaan heel veel mensen, ook gezinnen zoals ik... naar de huisarts, met ook dit soort problemen? Eén om wat psychische ondersteuning te krijgen. Maar twee, omdat dat eigenlijk degene is... waar ze dan wel maar naartoe durven. Die hoeven ze ochtends te bellen... en ze kunnen s of de volgende dag terecht. Ja. En met uh, bijvoorbeeld heel veel de gemeente... afspraak bij de gemeente drie, drie weken... Ja. voordat je zo'n afspraak hebt. Dus daarom denk ik dat buurtgezinnen... en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een mooi initiatief... Al is het niet alleen voor mezelf. Ik vind het ook voor de rest van het antwoord. Ja, ik blijf het maar zeggen. Want anders lijkt het mijn show. Uh, het is jouw show. So. Dus. Maar goed. Uh, um, ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En ik hoop ook dat... Luisteraars. Als je hulp nodig hebt... Um, ook al is het maar een klein beetje hulp. Um, neem contact op. Gegevens staan op onze Facebookpagina. Ja. Heb ik er inmiddels opgezet. Dus mocht je... Esther willen bellen, mailen... of op de website willen kijken. Alles staat op de Facebookpagina. Ja, ja. Dat, en ook mijn 06-nummer. Een, een WhatsAppje is ook goed. Okay. Als je eerst gewoon eventjes wil sparren... en dan, dat mag in alle anonimiteit... helemaal geen probleem. Dat, uh, uh, dat kan ook gewoon. Nou, dat, is, vind, dat vind ik heel mooi uh, dat je dat zegt. Want misschien vinden mensen dat nog makkelijker. Ja. Dat ze even... en als het dan... Ja, dan gaan ze het op een gegeven moment wel weer vertrouwen. Dat, uh, of dan gaan ze het vertrouwen. Dat, uh, want dat is natuurlijk altijd de eerste stap: het wel durven. Dat, ja. uh, wat heeft Zandvoort toch mooie initiatieven? Luisteraars, dat moet ik heel eerlijk, eerlijk zeggen. Het heeft heel veel <lacht> mooie initiatieven. Um, uh, en ik ben heel blij dat hier gemeente uh, Zandvoort gewoon aan meewerkt. Want dat betekent toch dat ze het wel serieus nemen. Um, dat, uh, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst uh, en voor het gesprek. Um, maar nee, ja, ook weer bedankt. Ik heb nog wel een prettig nieuwtje. Dames en heren, u moet allemaal aankomende zondag tussen 3 en 5 naar ons luisteren. Want dan. of uh, tussen 2 en 5. Want dan uh, hebben we de officiële 30-jaar-jubileum-uitzending. Uh, het hele jaar zullen we heel erg zichtbaar zijn. Want we zijn 30 jaar uh, dit jaar. En uh, binnen. Uh, hoe heet het? Uh, nou, nou kan ik er weer niet opkomen. <laughs> uh, <laughs> uh, het verhaal was. <clears throat> ja, ik ben, uh, ik ben helemaal van Maprobo. Uh, uh, we zijn uh, 30 jaar uh, oud. En uh, volgende uitzending... Ja, is niet helemaal kloppend. Maar volgende uitzending zijn wij een jaar lang bezig. Uh, yeah, dan maar... zijn we alweer een jaar verder. Moeten we het dan maar zo voor hebben dan. Oh, oké. Okay. Daar gaan we het dan voor hebben. Of ga je nu opeens betaald willen krijgen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nou, nee, nee. Uh, luisteraars, uh, alle informatie over uh, alles wat we besproken hebben... staat op onze Facebook, uh, uh, pagina Dus um, buurtgezingen.nl is het ook. Um, daar je, ze hebben ook een eigen Facebookpagina. Daar kan je ook alles op vinden. Staat ook uh, op onze Facebookpagina? staat ook op ons weekboekpagina. Uh, meld je aan als uh, uh, hoe, hoe noem je dat ook alweer? gezien. Of, en. Uh, en meld of, je aan als steunersgezin. Als steunend, als steunend Ja. ja. En uh, dan uh, zijn wij er natuurlijk volgende week weer. Uh, met ons jarig, uh, eenjarig bestaan. Uh, en uh, natuurlijk, zaterdag is de grote uitzending van ons 30-jarig jubileum. Is dat zondag? Uh, zondag, sorry. Sorry, zondag is het 30-jarig jubileum uh, uitzending. Zandvoort. ja. En Als ik dat... dan ook nog een jubileum mag toevoegen. Ja? Buurtgezinnen bestaat vijf jaar. Ja? Hè, al elders in het land. En dat betekent dat er in september voor de gematchte uh, gezinnen een pannenkoekfeest is. Oh. Dus nou ja, als je nog niet overtuigd was dat buurtgezinnen bij je past... Dan moet je nu... Dan ja, moet je dat zeker je nu aanmelden. Nou, dames en heren, tot volgende week. Op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...